Van nu. Mariel Hageman met het NOS-journaal. De anti-IS-coalitie heeft in Syrië 12 aanvallen vanuit de lucht... uitgevoerd op stellingen van de terreurbeweging, zegt het Amerikaanse leger. De aanvallen concentreerden zich rond de belegerde Koerdische stad Kobani... vlak bij de Turkse grens. Volgens de VS zijn verschillende gevechtseenheden uitgeschakeld. Ook is een gebouw van de islamitische staat gebombardeerd. Sinds september doet IS pogingen Kobani in te nemen. De coalitie probeert dat vanuit de lucht te verhinderen. Op de grond verdedigen Koerd Persmergaas de stad. In de Braziliaanse stad São Paulo zijn 50 mensen aangehouden bij demonstraties tegen de prijsverhogingen in het openbaar vervoer. De kaartjes van bus en metro zijn deze week bijna 20% duurder geworden. Zo'n 2000 mensen gingen de straat op. Na een uur begonnen demonstranten stenen te gooien naar de politie. Ze sloegen ook ruiten in van winkels en banken. Vorig jaar was een prijsverhoging van 10% in het openbaar vervoer het start zijn voor grote demonstraties en ongeregeldheden in het hele land. Bij camping Zeeburg in Amsterdam zijn twee mannen uit drijfzand bevrijd. De twee wandelden langs de waterkant. Ze zakten weg in de bodem die door regen en harde wind was veranderd in drijfzand. Toen ze niet meer los konden komen riepen ze hulp in. De brandweer trok vanaf de wal de mannen met een touw uit het zand. Ook gingen duikers naar de mannen toe. Sven Kramer heeft op de EK Allround Schaatsen in Tjeljabinsk de 5000 meter gewonnen. De Olympisch kampioen reed een nieuw baanrecord, 6,17 en 3200 honderdste. Wouter Oldeheuvel eindigt als tweede, de derde plaats was voor de Noord Pedersen. Koen Verwij belandde op de vierde plaats. De winnaar van de 500 meter gaat na twee afstanden aan de leiding, maar Kramer komt ondanks de matige 500 meter snel dichterbij. Bij de vrouwen gaat Irene Wust na de eerste dag op de EK Allround aan de leiding.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 Nu de Euro Breakdown. Onze Wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten.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 Met... Maurice Mulder. 25e jaargang, aflevering 2. 5 minuten over drie. Dat betekent dat het weer 9 januari is. Nieuwe aflevering van de Euro Breakdown... hier op vrijdagmiddag... op de ZFM Bij Met deze week 13 stijgers, 11 zittenblijvers, 10 dalers... 6 nieuwe binnenkomers. Zes, ja, 6 nieuwe binnenkomers. Dat betekent ook dat 6 mensen de lijst weer niet hebben gehaald. Dat is uh, Banday 30, door de Christmas Christmastime... Die is eruit na een paar weken. Ariana Grande. Zij heeft ook uh, de lijst uh, verlaten. Sorry Pascal. Uh, met Santa Tell Me. Sue met Faded. Is er uh, na uh, 16, 17 weken of zo dus is. die eruit gegaan. One Direction. Night Changes. Na twee weken. Ja, Mariah Carey. All I Want For Christmas Is You. Heeft hij niet gehaald. En Tom O'Dell. Ja echt waar. Real Love. Die is er even uit. Maar je weet maar nooit of hij nog een keertje terugkomt of niet. Zes nieuwe Wingen Onder andere... Ja, nou, dat zou ik nog mooi vertellen. Er zitten zelfs een Nederlandse tussen. Ja, echt waar. Drie Nederlandse dames. Maar daar ga ik straks zo direct uh, natuurlijk veel meer over vertellen. Over die dames. Als je uh, uh, een beetje mij kent, dan weet je ongeveer wel wie het zijn. Tegenover me zit ook weer uh, Sander. Goedemiddag. Goedemiddag. Je komt me weer uh, geestelijk ondersteunen vandaag. Ik kom je weer geestelijk ondersteunen, ja. Ah, super. Daar ben ik blij mee. Bruut is ook nog in de studio gezellig. Pascal zitten. Wat een feest is het weer. Nieuwe lijst betekent ook een nieuwe top 3. We gaan even kijken wat de top 3 van vorige week was. Ik ben benieuwd. You know all about that base, about that base, no Amalu Badabes, Badabes, No Chabal. Hamalum Badabes, Badabes, No Chabal. Hamalum Badabes, Badabes, No Chabal. Hamalum Badabes, Badabes. betrouwbaar, maar wel origineel. Vorige week dus op 3, Megan Trainer All About It Base. op 2, David Guetta samen met Sam Martin, Dangerous en op 1 Stromae, tenminste geproduceerd door Stromae met Meltdown, gemaakt door Lord, Pushiti en Q-Tip. En dit is de eerste nieuwe binnenkomer van deze week. Die staat op nummer 40 in er samen met Tavlo, met het prachtige nummer van hun Heroes We Could Be. Het is een vierde keer de dance mash Hit, die ze bij 538 hebben gehaald met dit prachtige nummer. Naar we luisteren. Met tablo op nummer 40. Nieuw binnenkomen deze week met de Heroes. En dan zingen ze vaak genoeg, dus. Uh, ik denk ook dat je hem wel door hebt. De, de Euro Breakdown op Rijden. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En uh, die jongens uh, Die doen het hartstikke goed. Want uh, deze Alessandro Linsblad, in 1991 geboren in uh, Stockholm toen de tijd uh, verscheidende remixen af. Onder andere voor LMFAO. Wat het voor staat, ik heb mijn uh, eigen gedachten er wel voor. Ik weet niet waar het echt voor is, maar ik denk Loving My Fucking Ass af. Maar goed, heb uh, heeft ook remixen gemaakt voor One Republic en King. Nou, volgens mij is het echt Loving My Fucking Ass af. LMFAO. LMFAO. Maar goed, nou, in 2012 staat hij uh, samen met Sebastian Ingrosso... voor het eerst in de top 40 met de ex Mask Calling... Uh, uh, years... En under control. En daarna ste is hij blijven steken in de tipparade. Is niet verder gekomen. Maar in 2014 uh, werkte hij samen dus met Taflo. En scoorde hij uh, deze hit Heroes. Voor de vierde keer een uh, dance Smash hit. Deze beste man doet het prima. Dus nu nieuw, nieuw, nieuw binnengekomen in de Europa, Europese top 40. Ik wou Nederlands top 40 zeggen. Maar dat is helemaal niet waar. Europese top 40. Door met de volgende nieuwe binnenkomer. Die staat op 39. Dat zijn Lisa, Amy en Shelly. Ja, de Nederlanders in deze lijst. Want niet alleen uit Italië en Frankrijk krijgen we toppers aangeleverd... uit de kweekvijver, wat de voice mag heten. Maar ook vanuit Nederland, want in 2007... beginnen deze meiden met hun eerste deelname aan het Junior Song Festival. Nou met hun eigen nummer. Adem in, adem uit. Best wel makkelijk. Winnen ze de Nederlandse voorronde... en eindigen ze op de Eurovision Songfestival als elfde. En in 2008. en 2011 brengen ze uh, hun tweede album uit. 300% en Sweet 16. Nou, in 2014 veranderden ze hun naam naar en doen ze, En doen ze auditie bij de Voice of Holland. In die TV Talentenjacht zijn ze uh, het eerste trio ooit wat uh, auditie doet... Het is wel eens gebeurd dat ze bij elkaar worden gevoegd... uiteindelijk, maar nog nooit bij de auditie vanaf. Nou, ze doen een uh, auditie met uh, Emotion... dat twee keer in de Nederlandse top 40 stond... Uh, dankzij Samantha Sang, nee. nummer 32 in 1978. En uh, Destiny's Child, nummer 7 in 2001. Nou, de dames schopten het, uh, zoals iedereen wel weet, ondertussen tot de finale uh, van het programma. En brengen ze in de strijd om de overwinning, uh, brengen ze hun hit uit. Hun eigen video, een story of my life noemen ze dat daar. En die heet Magic, geschreven door een vader. En die staat op nummer 39 bij mij in de Euro Breakdown, hier op CFM. let, it near, over there, let me see you and it feels like magic. Like magic. was er dus voor Ozine. Uh, met een uh, prachtige nummer uh, Magic. Oh, verkeerde. Uh, nummer 38. Die is in handen van Blond, samen met Melissa Steele drie weken lang in de lijst. Helaas wel één plaatsje gezakt. Met een prachtige nummer I loved you. Clean Bandit, samen met Jess Glynn, met Real Love, staat op 37. Vijf weken in de lijst. Ook één plaats gezakt. En 36 vinden we onze derde nieuwe binnenkomer alweer. En dat is uh, voor de zusjes Johanna en Clara Zudenberg. En zijn namelijk sinds 2007 actief als First Aid Kid. Het Zweedse duo dat vooral volkachtige nummers maakt... valt op met de cover van Tiger Mountain, origineel van Fleet Foxes. Een jaar later verschijnt het mini-album Drunken Trees... wat later uitgroeit tot een volledig debuutalbum zelf. Nou, in 2010 verschijnt hun tweede album, The Big Black and the Blue... waarmee de zusjes op toulé gaan... en inspiratie opdoen voor het album Stay Gold... Dat in de zomer van 2014 een feit is. Nou, in augustus zijn ze een van de verrassingen op het Lowlands Festival. Waarna vooral het nummer My Silver Lining onder de aandacht van het grote publiek komt. Maar die ga ik niet draaien voor jou. Wie bekend is geworden in Europa, welk nummer? Dat is uh, Walk Unafraid. Dat is de cover van hun, van R.E.M. Maar door deze twee dames, prachtig vertolkt. Luister graag naar nummer 36 in de Euro Breakdown First Aid Kit met Walk I'm afraid As the sun comes up as the moon goes down the 1998. Toen kwam het album uit van R.E.M. het album Up. En op de B-side, op de flipside het eerste nummer ervan is Walt Unafraid. Dit man gecoverd door First Aid Kit. Op nummer 36 in de Euro Breakdown. De Euro Breakdown. De countdown of the continent. En we gaan door naar een andere nieuwe binnenkomer. De vierde alweer. Ja, het regen. Nieuwe binnenkomers vandaag. Want uh, Rebecca Maria Gomez begint haar prille uh, muzikale loopbaan in Meidenband. En in 2011 valt ze op nadat ze een aantal mixen van bekende hits op YouTube heeft gezet. Het resulteerde in een uh, platencontract bij Chemo uh, Saben. Waarna ze de gelegenheid krijgt om samen te werken met verschillende acts. Zo schrijft ze bijvoorbeeld mee aan uh, Wish You Were Here van Cody Simpson. En na verloop van tijd wordt, uh, wordt de rij van bekende namen steeds groter en groter. Want bijvoorbeeld Kisha, Wiz Khalifa, Cher Lloyd, Will I Am. Die werkte allemaal met te samen in 2014. Vorig jaar alweer, dat klinkt dat lang geleden. Vorig jaar het is negen uh, dagen geleden. Maar in uh, 2014 staat ze in het voorprogramma van uh, Katy Perry... tijdens een deel van haar Amerikaanse tournee. En in april verschijnt haar eerste single Shower... die afkomstig is van haar gelijknamige debuutalbum. En uh, aan het eind van het jaar wordt Can't Stop Dancing haar volgende single. En die staat nu op nummer 33 hier in de Euro Breakdown. K.K. G, Daar heb ik het dan natuurlijk over? Can't stop dancing 97 is geboren, Becky G. Tweede hit van haar uh, van 2014 en de eerste hit van 2015 is dus een pijt. Ken Stop Dancing. En voor deze jonge dame gaan we over naar een oude rot in het vak. Geboren in uh, 1958 in uh, Londen, wou ik zeggen, nee, in de Verenigde Staten. Want uh, nadat zij het uh, nummer 1 no big deal laat horen bij een platenmaatschappij... Uh, platenmaatschappij sieren om precies te zijn... krijgt deze zangeres haar eerste, allereerste platencontract. Everybody is daarna de eerste single. En binnen een jaar is ook haar titeloze debuutalbum. Een feit, ik heb wat tegen die titeloze albums. Waarom doen ze dat? Dat is nee. In 1984, ja, ik weet het nog als de dag van gisteren... toen was ik nog net niet geboren... staat Madonna voor het eerst in de top 40 met Holiday. Een single die later nog uh, twee keer in de top 40 zou komen... En in 1985 scoort zij haar eerste nummer 1 hit met Into the Groove. Waar nou ook uh, Who's That Girl, Hang Up, 4 Minutes... samen met Justin Timberlake en Give It To Me op nummer 1 komen. Uh, Who's That Girl, 87, Hang Up in 2005. 4 uh, Minutes in 2008 en Give It To Me ook in 2008. Nou, Madonna wordt uh, ook wel de alsmaar transformerende queen of pop genoemd en is het verkopende vrouwelijke artiest aller tijden. Volgens Warner Brothers uh, Records heeft Madonna meer dan 250 miljoen, albums, 250, ja, 250 miljoen albums verkocht. En met een totaal van 55 singles staat de zangeres in de top 40 genoteerd. Een record om precies te zijn. Ook weet ze daarna de meest succesvolle top 40 act ooit te zijn. Ik weet nog wel de Madonna met die uh, mooie zoenzenne. Maar ja, Madonna schrijft uh, 25 keer een alarmschrijf op haar naam. En later evenaart ook Rihanna dat aantal van 25. Nou, onlangs is er een uh, dertiende studioalbum uh, verschenen. Dat is uh, nou, vorige week of zoiets geweest helemaal. Rebel Heart heet dat uh, album. En demos daarvan uh, waren in 2014 in december al uh, aan het lekken. Iets te vroeg Maar waarna de, deze zangeres het mini-album Living for Love uitbrengt. En de single van dit album staat dan nu ook op nummer 31 in Europa in de Euro breakdown Madonna met Living for Love First you love me and I let you in made me feel like I was born again. You empowered me, you made me strong, built me up it I could do no wrong.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 Prachtige nummer op 31 in New York Breakdown bewijst deze Madonna dat ze het gewoon nog steeds kan. It Prachtige hit Living for Love. Van een gelijknamige mini-album. <tied> Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. En is het tijd om even terug te kijken welke nummers we allemaal gehad hebben. We hebben er tien uh, gehad. Ik heb er vijf uh, uh, uh, ja, van gedraaid ondertussen. En een kleine samenvatting heb ik even aan uh, mijn uh, trouwens steun en Toevallaat gevraagd. Sander, welke hebben we tot op heden gehad? Nou, op nummer 40 staat Alessio featuring Toe met Hero. Op ja. nummer 39, Eugene met Magic. Op 38, Plan featuring Melissa Steele met Alain. I loved you. I love you. Ja. Yeah. Oh, hoe heet die titel? I love you. Oh, dankjewel. <laughs> Op 37, clean bandit. Virtually Chest Clean, Real love. Op 36, first 8 kids. Walk of Unafraid. Op 35, Sam Smith. I'm not the only one. Op 34, ben hij nou met Something I Need. Op 33, Becky G, Can't Stop Dancing. Op 32, The Avenger, Great Outline. En op nummer 31, die hebben we net gehoord... Madonna, Madonna met Living for Love. De, de Euro Breakdown op Vrede. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan door met nummer 30 en die is in handen van Avicii... met het prachtige nummer The Days. Ondertussen staan deze beste mensen alweer... Uh, 12 weken lang in de lijst. Vorige week stonden ze nog op 31ste... 30e is de hoogste positie ooit die Avicii heeft gehaald. En hier is hij dan deze week met The Days. Gezongen door Robbie Williams, natuurlijk. Maar Avicii heeft hem mooi gemixt. We hebben 30 is in handen van uh, Robbie Williams. Qua zang dan. Maar er is dus allemaal geproduceerd en gemaakt door uh, Avicii. Met een prachtige nummer uh, The Days. 15 weken lang alweer in de lijst geloven. ik, ik leef 12 weken. Ik lief. De volgende is makkelijk. Die is maar uh, twee weken lang in de lijst. Op nummer 27 deze week vinden we Vince Joy met Riptide. Vorige week nog om 29 binnengekomen. Nu dus twee plaatsen gestegen. Vince Joy, Riptide. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty. Wens Joy met Riptide op 27. Tweede week in de Euro Breakdown. De Euro Breakdown. En we gaan door naar een volgende nieuwe komen Die vinden we op de 24ste positie. En dat is niemand minder dan Megan Trader. Want als deze dame 18 jaar is... maakt zijn eigen eerste single album... I'll Sing With You, waarvoor ze alle nummers is helemaal zelf schreef. Nou, samen met uh, Kevin Cadish die uh, produceert, dus producent dus... voor onder meer uh, Jason Mraz en Stacey Arrico... schrijft ze in 2014 het prachtige nummer All About That Bass. Vorige week nog uh, op de derde plaats in de Euro Breakdown. En uh, in februari verscheen dat nummer vorig jaar. Nou, in de Verenigde Staten bereikten ze de eerste plaats van de Billboard Hot 100... waarin ze in Nederland vier weken lang op nummer drie komt. En nu al aardig wat weken in de top 4 hangt in de Your Breakdown. Eind 2014 wordt Lips Are Moving uitgeroepen tot alarmschrijf en is haar tweede top 40 hit. Het is, een, uh, het is de volgende track van haar inmiddels derde studioalbum, wat uh, in 2015 verschijnt. En uh, bij gebrek aan uh, inspiratie is het uh, geen naamloos album uh, dit keer, maar uh, noemt ze het album gewoon uh, Title. En daar vinden we Megan Trainer in met Lips Are Moving. Dus de 24ste positie. Megan Trainer, lips are moving. Moet je nou onze lippen ook zien bewegen? Dat uh, kan. Ga even naar ziewems-life.nl voor de webcams. Dankjewel, dankjewel. Dan heb ik het natuurlijk over de Veronica Top 40, zoals die zo mooi vroeger heet. En tegenwoordig is het de Mediamarkt Top 40 op Radio 15. Die op het moment as speak gepresenteerd wordt. Maar ik neem hem even door hoe die was. Wil je weten hoe die gaat worden? Kijk dan uh, na 6 uur even op hun site. Modi was is uh, als volgt: Baby Don't Live van Gwen Stefani op 40. Die Evenen met twee datelines op uh, 38. Pitbull samen met John, John uh, Ryan met Fireball op 37. Jesse J, Ariana Grande en Nicki Minaj zitten er ook nog steeds in. 36 is voor hun met het prachtige nummer Bang Bang. Imagine Dragons staat erin in de lijst. I Bet My Life heet het nummer op de 30ste plaats. Walk the Moon, Shut Up and Dance staat op 26. En Becky G met Shower op 22. Heroes We Could Be staat ook in de lijst natuurlijk. Alesso samen Tavlo op 21. Je hoorde hem net bij mij op 27, en maar dit is de 14e plek voor Megan Trainer. Lips are moving, sweet. oftewel Soda Pop van Fox Stevenson staat op de 13e plek. 12e plek is voor Aaron Chupa, I'm an albatross. Runaway you and I van Gelantis nieuw binnengekomen op de 11e positie. Kelvin Harris samen met John Newman the blame op de 10e. Ariana Grande en The Weeknd love me harder op de negende plek. Ja Pascal, staat het, ze staat er twee keer in van Harris samen met Ellie Golding outside op nummer 8. Yellow Claw featuring Aiden. Till It Hurts op 7. Geronimo Shepard vinden we dan op 6. En hebben we onze hoor de enige echte Mr. Props... met Nothing Really Matters vijfde positie. We zijn al bijna bij de top 3 gekomen. Eerst nog de vierde positie. Abtan Punk voor Mark Ronson. David Guetta samen met Sam Martin vinden we op de derde positie... met het nummer Dangerous. Ozir, Take Me to Church op twee. En de eerste plek is voor Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Wij gaan luisteren naar de 21ste plek. En dat is Firestone, samen met Conrad. To go. wekenlang in de lijst. Vijf plaatsen gestegen deze week. heb ik natuurlijk over uh, Kygo Firestone. Samen met uh, Conrad hebben ze dit nummer gemaakt. Hey, ik vind het een prachtig nummer. Waar ik wel uh, een beetje treurig over ben is uh, wat er eergisteren uh, in Frankrijk is gebeurd en vandaag ook weer. Um, met die uh, aanslagen in uh, Parijs. In de Joodse supermarkt vandaag, uh, twee mensen overleden. Ze weten nog niet of het uh, uit, uh, op straat is gebeurd... Of, uh, of dat het in de winkel zelf is gebeurd. Maar goed, ik vind het wel uh, ernstig, uh, treurig dat het is gebeurd. En heb ik uh, maar één Fransos in de lijst aan. Dus die moeten we dan even draaien. Kenji G-Rack heb ik er dan over. Die staat op nummer 20, die is uh, blijven zitten deze week... Toen ik uh, terug te komen tot Parijs, toen ik eergisteren thuis kwam bij mijn werk... ...ik kreeg kippenvel. Het begin nou wel uh, heel dicht uh, in de buurt te komen. Het is uh, uh, uh, ja, nou, een paar honderd kilometer verderop. Wat is het? Het is niet ver weg. En uh, als je zo kijkt in alle nieuwsuitzendingen en uh, talkshows en dat soort dingen... ...gaat het er continu over, want het is natuurlijk belangrijk dat uh, de vrijheid gewoon moet blijven... Daar hou ik wel van en daar ga ik ook wel voor natuurlijk. En uh, iedereen met mij, hoop ik. Maar goed, dat daar gelaten We gaan door met onze Fransoos uh, Kenji Girak, heb ik het dan over. Die is in uh, 2014, heeft hij de voice gewonnen van Frankrijk. En die heeft het prachtige nummer Anna Louise gemaakt. En die staat dus op 20, net zo hetzelfde als vorige week in de Eurobreakdown. Die heb 20 in de Your Breakdown, Kenji Direct met Anne-Louis hier op CFM Zandvoort. Kijk ook even op uh, facebook.com slash yourbreakdown. Dan zie je de lijsten van uh, dit jaar allemaal voorbij komen. Volgende uur gaan we even kijken wat er allemaal te doen is in, uh, rondom Zandvoort dit weekend. Dat ga ik jou vertellen. En natuurlijk de laatste 20 nummers van de lijst. En de nieuwe top 3, die krijg je ook nog te horen. De Euro Breakdown. Eerst gaan we een stuk luisteren naar nummer 18, Allie wrapped up. Move, all tot aan het nieuws, tot straks. Baby,